En uh, mijn, Hallo, ja. naam is, hi, uh, mijn naam is Johan. En uh, zo meteen hebben we ook nog een interview met Frank Karsten. Dat gaat dan over het onderwerp de diversiteitsmythe. Maar dat zo meteen. Eerst doen we even de goudstof uit bitcoins en de staatsschuldmeter. Uh, ja, laten we beginnen met de maroan index Die is uh, ja, omhoog aan het krabbelen. Die staat op uh, 283.11. Even kijken, de bitcoin. Bitcoin die, is, uh, die was vorige week 31,130 eurotjes en 42 cent. Hij staat nu op uh, 29,99 en 23 centjes om precies te zijn. Ja, het is in één keer naar beneden gezakt hè, dat was wel spannend. Wat denken jullie? Laat ja, maar zakken. zakken. Het is een beetje als uh, te optimistisch allemaal. Uh, van het herstel staat weer om de hoek, voor, staat zit aan te komen en... Uh,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 correlatie die... Ja, dat dus, zie je nu dus niet. En nu uh, blijft Bitcoin uh, rond de 3000 staan, terwijl de rest weer aan het herstellen is. Ja, nou ja dat is dan sinds, negen, dat is sinds anderhalf uur dan. Hm. Ja, de laatste nee. paar uur hoor. Dus, uh... Ik bedoel meer te zeggen van, let op dat als je dat soort dingen zegt, dat vaak de prijsbeweging van Bitcoin, uh, de prijsbeweging van de altcoins is. Snap je? Dus als Bitcoin crasht, gaan al die altcoins onderuit,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 scheuren in ontstaan en ja, iemand als Peter Schief heeft dat al de hele tijd voorspeld, die zegt ja, let maar op. Het verhaal is eerst van, nou we gaan het terugdraaien, we gaan de rente verhogen, dus we gaan geld uit de markt halen en dat is autopilot, er is gewoon geen niks aan te doen. En nou, nou is de, de beurs is 20% in elkaar gezakt of zo sinds januari of zo, december denk ik vorig jaar.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 Ja, toen zakte de aandelenmarkt in elkaar. Toen raakte natuurlijk wel een beetje in paniek. En dan zei hij van ja, die is centrale bankdirecteur. Er is gewoon waanzin dat ze die geldtoeveelheid verkrappen. Ja, en het rare is vooral dat ze in Europa en Japan eigenlijk nog niet eens begonnen zijn hè, met het verkrappen van de geldhoeveelheid. En nu begint het al in elkaar te, te klappen. Dus uh, ja, wat die dan moeten gaan doen. Dat. Uh, en die zijn ook niet in Europa niet eens begonnen met renteverhogen. Dus ja.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 En ja, ik vond ze heel erg interessant. Maar ik hoor daar dan weer uit dat de wereldoorlog 3 in 2019 begint. Maar dat is mijn interpretatie. Ik ben altijd een beetje een doemdenker. Ja, maar je noemt toch al noodweer. Dan kom even bij de staatsschuld. 490,6 miljard in het rood, beste mensen. Ja, ik voel me toch niet schuldig. Behalve natuurlijk schulden.nl. Ja, ja, ja.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 Wel, dat is wel heel te bieden. Ervaren. He, dus hij heeft niet gezegd: uh, nee, want dat is Liberland. Het zou ook gewoon Servië kunnen zijn. Hè? Dat is, uh, nee, maar we hadden het net. Wat uh, is Aleppo van de, uh, Gary Johnson? <laughs> we hadden net niet genoeg Irish in zijn koffie gedaan. Maar uh, het is leuk dat hij dat op die manier beantwoordt. Dat geeft wel een heel erg uh, boost, in zekere zin. Ja, wat heeft ah, te maken echt. met uh, Van of je dan de. de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 En was het nou Cyprus of Malta, want dat wist de, heb ik even... Cyprus, hè. Oké, okay, dus had ik ook verkeerd. Hm. Ik ja. zei Malta, maar rood Cyprus, ook okay, ja. Cyprus. Ja. Oké. Okay. Nou ja, succes uh, Twan, hè? zul ik maar zeker. Ja. ja. Als hij als dus vlug is, dan kan hij met de eerste badge nieuwe staatsburgers mee. Want het lijkt erop hm. dat er binnenkort een hoop bij gaan komen. Um, even kijken, wanneer, uh, wanneer gaat die zaak beginnen? Want dat...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 Die moeten getemd worden door de koelbloedige, nuchter in het hoofd zijnde heersers. Oh. Ja, het blijft gewoon een, een heel raar verhaal. Ook te meer omdat ja, YouTube natuurlijk via Nederland enorm belasting probeert te vermijden. En ja, als je van heersers houdt, dan moet je die helemaal vol met geld toppen, zou je zeggen. Hij is niet meer proberen hoor, <laughs> dus, uh, dus, dat lukt ze ook.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 En dat, dat ziet hij als teken dat kapitalisme uh, uit de klauwen gelopen beest is ofzo. Uh... Ja. Uh, hij zegt, uh, kapitalisme heeft meer mensen gered van armoede dan andere ismus, maar op dit moment moet het beest getemd worden. De, de negatieve krachten van loggeslaven katalisten geven het populisme vrij groei, zo sprak hij dus. Ik weet niet waar die het over heeft. Als ik aan populisme denk, dan denk ik meer aan van die rondgroepen, figuren die overal aangeklaagd worden. Wilders die door het, het gerecht gesleept worden en zo. Ik zie niet wat, daar, wat die voor macht hebben eigenlijk. Op dit moment in ieder geval. Ja. Ja, als, als voorbeeld noemt hij het tekort van 14 miljard dollar voor de internationale samenwerking om AIDS, tuberculose en malaria te bestrijden.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 ja, ja. Nou ja, goed, het is... Wat ik zelf een beetje denk is... Kijk, hij is natuurlijk een artiest, een beetje een crowdpleaser. Hij zit daar in Davos voor een groep behoorlijk linkse rockers. Hij moet het publiek behagen wat daar zit, toch?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 ja, jongens, geloven jullie dat nou echt? Of uh, eigenlijk moet je dit soort mensen gelijk uh, niet, meer, naar, maar niet meer naar luisteren, denk ik? Ja, nou ja, de filmpjes, die kwamen uh, ja, ik, ik, dus op Twitter en Facebook zag ze de hele tijd voorbij komen. Dat ook zo iemand die zichzelf historicus noemt en dan uh, begon over de enorm hoge belastingtarieven onder Eisenhower. Dat dat goed was voor de economie. Een uh, belastingpercentage van 90%. Maar ja, daar ja. werd het filmpje over gezien, ja.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 Buitenlandse Tegen, tegen de de die hele meisje. <laughs> tegen de populisten vechten. Ja. ja, misschien bedoelt hij met uh, buitenland wel uh, binnen de EU natuurlijk. Is eh, dus dat de Duitsers. Uh... Ja, de Duitse soldaten in de Nederlandse. Ja, leren. precies. Uh, Fransen. <laughs> Probeer dat maar eens uit te leggen aan je voorouders. <laughs> uh, maar je maar moet bij zet... dit, soort, dit soort dingen altijd denken dat de agenda. dat je.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 Ja, hij zegt dan nu wel, hij denkt erover na. Nou, dat, dat is ook natuurlijk politieke taal. Hè? Eigenlijk probeert hij het, het debat een beetje warm te maken. En soms uh, zie je dat er meer mensen nadenken over diepsticht. En uh, dat er ballonnetjes opgaan. Uh, het debatje moet dan vast een beetje warm gemaakt worden, weet je. Want zometeen worden we allemaal erin gewaterboord. Ja. Dus, ja. ja. Net als met, met, met voedsel, hè, waar we de afgelopen week over hadden. Dus dan kom ik bij het volgende berichtje. Perk het aantal fastfoodzaken in. Ja, dus ja. Dat, is weer, dat gaat weer over, over, de, over de invloed op ons eten. Ja, ja het is, uh, ik, uh, ja, mogen we mogen maar twee keer per week vlees eten. En ja, dit... Uh, dit Willen ze daar nou ook gaan inperken? En ik, ik hoorde ook al zo'n bericht dat ze verplicht zoveel gram groente op een bij restaurants op het bord willen hebben. En dat is nog niet uh, ingevoerd. Zal ook wel op wat uh, weerstand stuiten. Maar het aantal fastfoodketen neemt natuurlijk alleen maar toe. En het, ja, de toestand hierbij is ook weer: wat noem je dan nou een fastfoodketen?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 En uh, die, al die grote ketens, die uh, hebben allemaal een netjes vergunning aan het eind. Nou, denk de keer dat de prijs van de omkoping van de ambtenaren om, om, omhoog gaat natuurlijk. Hè? Als jij als je met je macrobiotische vastvoed uh, er ook bij wil zitten, ja, dan moet je gewoon. Uh... Ja, maar die kunnen dat natuurlijk niet betalen en ja, dat soort, ja, ja. Dit, dit soort gro die, die grote togo's wel. Dus ja, over het algemeen regulering is regulering een voordeel voor hele grote grote bedrijven en een nadeel voor kleine.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 ...Shopscassel het koopt, zeg maar. Je kan beter vers lokaal eten, goedkoper, dan fastfood. Maar ja, we gaan even naar Limburg, het volgende bericht. Het is een Limburgse straat en die zit een beetje op de grens. En je had ook de keuze voor het Duits internet. Alleen toen begon de Nederlandse overheid moeilijk te doen... ...want dat kan niet afgetapt worden. Dus eigenlijk, moet even bijzeggen, dat is een oud bericht. Maar er is een update en die is nieuw...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 En daar zit toevallig net iemand die, uh, waarvan verdacht, die van verdacht wordt dat hij geradicaliseerd is en iets. Dan moeten ze die kunnen aftappen. Dat, dat is het idee. Uh. Dus het, niet de hele dag zitten ze te luisteren of zo. Hoor. Dat, uh, dat is onbegonnen werk voor, voor hun. Maar, uh. maar ja, er was een update. En dat is, uh, de update is Europa positief over Duits internet uh, Schinnenveld. Uh. Ja, want ook hier geldt net als bij het Twan Manders verhaal denk ik weer... dat.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 Ja, laten ze gewoon naar die Duitsers af, uh, afluisteren. Want die Duitsers zijn heel goed in afluisteren. Nog, uh, een paar Oost-Duitsers waarschijnlijk. Dat is levend der anderen. Ja, en en zit, nee. zit ze ook niet in een soort verbond? <laughs> Afluisterverbond? Nee, ja, je hebt is toch al die uh, afluisterverbonden. Ja, inderdaad. Ja, ja dat was een deal tussen Nederland en de VS, hè? Dat bedoel je? Ja, er zijn meer landen bij betrokken. Oké. Okay. dat gaat om 17 huishoudens. Uh, namelijk op het Duitse netwerk gaan mag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 de 14 eyes, i's, daar, is, daar, daar zit Duitsland wel bij. Je hebt okay. de 5, 5, 9 en 14 eyes. Bij 5 zit uh, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, UK en United States. Bij 9 dan zit uh, Nederland zit erbij. Mm -hmm. Bij 14 zit Germany erbij. En die groep heet de SS EUR. Okay. De SS EUR. Ja, en ik weet niet precies wat daar de.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 de mensen die het graag met de wet willen bestrijden, eh, zichzelf wel eens in de voet zouden kunnen schieten.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 Heel toegankelijk uh, te maken. Dus ook het boek De Discriminatie Myth is maar 100 pagina's. Wat eenvoudig lijkt, maar het is veel moeilijker om het gecondenseerd te schrijven dan uh, 300. Ik had het ook in 200 uh, pagina's uh, kunnen doen. Dus ik heb uh, zeg ook wel eens, kill your darlings. En het was lastig om alles weg te strepen waar je uren aan gewerkt hebt. Mm -hmm. Maar dus dat uh, misschien, misschien. Uh, ja. maar ik moet eerst, uh, eerst maar meer, ik, ik ben nu bezig met de internationale edities van de discriminatiemythe en uh, bij de vorige waren dat er twintig, dus ja dat geeft ook allemaal weer veel werk, dus uh, ik denk niet dat dit tweede boek, de discriminatiemythe ook in zoveel talen zal worden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 Praktieke uh ideeën. -huh. Ja, wat ik, uh, um, er is natuurlijk ook dit uh, het verschijnsel dat je kan zelf uh, identify als iets totaal anders dan je bent. Hè? Dat is nou ja. de, de laatste mode. Dus uh, ja, dan zou je zeggen dat het is helemaal geen probleem als we uh, zeggen, 50% vrouwen in de boord. Want je kan gewoon uh, die, al die mannen die er zitten, die kunnen zichzelf uh, identi zelf identificeren als vrouw. En, uh, en elk geslacht en elk ras. En uh, ja, dan is het weer allemaal hersteld. Ja, dat is natuurlijk het grappige. Tegenwoordig heb je transgender.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 en uiteindelijk kwam men, kwam men erachter dat ze gewoon uh, hagelwitten... Uh, ouders oude had. Ja, toen is het <laughs> ontslagen en, uh, nou ja, uh, dus dat is een beetje apart. En uh, in, in, in, in Noorwegen heb je zelfs een dame, Nona heet ze, geloof ik, die uh, jaar of 25, die, die als katten door het leven gaat. Dus dat is een soort <laughs> transspecies. <laughs> en het uh, heeft een soort uh, fluffy staart van een, een knuffelbeest of zo. Dat heeft ze <laughs> zijn benen hangen. <laughs> en uh, ja, nee, dat maakt haar natuurlijk geen kat. Ik, uh, ja, ik, ja, ik geef mij Het een taart, van een Of wat dan ook. Het is ook voor een man, man die zich als vijfjarig meisje identificeerde en zijn gezin insteek liet. Ja, dat is ook gebeurd, ja inderdaad. Als, uh, dat is een man van jaren jaar of vijftig en die identificeerde zich als uh, een meisje van een jaar of zes en die had ook adoptieouders gevonden, Ja. <laughs>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 uh, categorieën als uh, geslacht, uh, leeftijd, uh, nou ja, dat over leeftijd gesproken. Je kunt ook transleeftijd zijn, hè, met Emiel Rateman. <laughs> ja, het, uh, ja, het is geweigerd, hè. <laughs> <laughs> ja. En, uh, het was wel een leuke stunt overigens.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 En die Karsten Braas, die nam de aandacht, die slot op 202 eh, officieel en die nam de uitdaging aan. En uh, hij uh, speelde, hij rookte een sigaretje, donker biertje, <laughs> hij uh, deed nog een stukje golf en vervolgens uh, versloeg hij ze vernietigend met uh, 6-1 of zo, 6-2, weet ik veel. En, uh, Serena Williams, de was, die, die, die zei van ja, ik, ben, ik was echt flabbergasted, ik was zo verrast, want ik gaf, ik gaf returns die normale punten zouden opleveren en hij had ze met gemak. En Karsten Braas, die zei later van ja 200, ik denk dat ik om een vijfhonderdste speelt of zo. <laughs> dus, uh, maar dat is natuurlijk opvallend, want juist in zo'n vrouwencompetitie, uh, die, die, die is erg ten voordele van vrouwen, want er wordt veel aandacht aan besteed. En terwijl, een, stel dat Serena Williams een, een, een man was geweest, dan had ze waarschijnlijk geen droog brood kunnen verdienen met haar positie. Uh,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 ja, dat, daar, daar kan je enorm op je, op je flater gaan natuurlijk, als je zulke producten aflevert. Als je, ja, zulke, je, het moet gewoon echt goed zijn als je in een bedrijf zit, Want anders kan je het niet verkopen of dan ga je vergassen. Ja, ja. Je, kan, je kan geen subjectieve toestanden hebben. Nou ja. Die... Ik, ik verkoop u een, een appel, maar, maar mijn subjectieve beleving is het een citroen. Ja, ja. ja daar kan, daar kan, een klant kan daar uh, ontevreden over zijn. Ja.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 En niet uh, zoals de communisten willen uh, gelijkheid van uitkomst. En dat is iets wat ze willen. dus Het is, het is ook niet zo vreemd dat zo iemand als uh, hoe heet ze, Sylvana Simons uh, komt spreken bij het Marxismefestival. Mm. Op zich zou ik daar ook willen spreken. Alleen, ik ja. ja, ja. <laughs> Nee, ik het op zich goed om te spreken. In ja, jouw subjectieve beleving ben jij een Marxist. <laughs> <laughs> nou, ik zal dingen zeggen die hem niet bevallen. Maar... Um,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 Ja, ja. Dus ja, we zoeken eigenlijk, en dat, dat zie je bij bedrijven ook, hebben we ook Google. Google besteedt dan per jaar 150 miljoen aan eh, diversiteitsprogramma's. Eh, maar ook Google zal zeggen van kijk, we zoeken iemand die past eh, binnen, binnen Google, denk wij.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 veranderen de, al die guatematalen die gaan opeens allemaal bankiers worden en, uh, ja, uh, nou, gewoon, nou dat heen. is inderdaad een effect dat, uh, dat ik ook heb meegemaakt toen ik in Luxemburg was, toen kwam er namelijk dampen, Peter, uit de, uit, de, uit de Luxemburger grond en die bedwellen met mijn geest <lacht> en dat ik eens Frans praat ja, ja. Ja, ja. Ja. Ik raad je aan om een keer heen te gaan over om hetzelfde effect te, te, te ervaren. Yeah. En ja, dus wat dat betreft, uh, in het boek 1984 noemt uh, Orwell. George Orwell het uh, doublethink. Dat je dus eigenlijk twee uh, niet met elkaar rijmende ideeën uh, toch aanhangt. Enerzijds hangen ze dus immigratie aan. En, maar die immigratie zorgt weer voor non, de import van non-progressieve ideeën.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 als Marokkanen zeggen van ja, mijn cultuur vind ik heel belangrijk, dan is daar niks onprogressiefs on aan. Dus uh, ja, ik geloof inderdaad dat de achterliggende agenda een beetje is, of in ieder geval doel. En misschien niet eens bewust door daar niet van. Dat ze, de, de EU wil graag de homogeniteit van landen ondermijnen. En ja, wat ik net al zei, van, dat is niet eens bewust misschien. Maar uh, landen die niet homogeen zijn, die zullen niet zo snel rebelleren tegen de EU. Uh, nee, goed, Ja, we zijn wel een beetje aan het einde van het interview gekomen, uh, Frank. Het uh, is inderdaad heel interessant en uh, wellicht uh, ja, kunnen we in de toekomst daar nog wel verder over doorwomen. Maar dan noemen we nog even je, je website en je boek en eventuele tv optredens veel ja, of ik hoorde je, je zei iets dat, dat je naar Weltschmidt ging? Of oh ja, Café Weltschmidt Daar heb ik twee interviews gedaan. Eentje met Wim van Rooij, een bellig, een filosoof en islamcriticus geworden. En eentje met Sander Boon, die jullie waarschijnlijk ook wel kennen. En, ja, ja.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 Oké, okay. nou, interessant. Je hebt nog het andere boek, hè, Democratie voorbij, voor mocht iemand het nog niet gelezen hebben. Ja, uh, ja dat, uh, dat kan je afhelpen van de frustratie over uh, waarom democratie niet werkt. Want mensen ja, vragen er uh, veel uh, van en dat komt maar steeds niet. En dat boek verklaart waarom het niet werkt. Ja. En niet eens kan werken, zelfs als we allemaal ideale politici hebben. Kan het niet eens werken. Nee, ja. hey, Goed hoor, nou ja, je dankjewel. En even vertelde dat tot de volgende keer. Dus, uh, ja. Oké. Okay. Ja, bedankt. Ja. Mocht u als luisteraar nog vragen hebben over wat Frank Karst allemaal gezegd heeft, dan kan je dat gewoon in het forum doen van Vrijdag Radio. Gewoon naar de website vrijderadio.com, een accountje aanmaken, even <coughs> of de verificatiemail niet in de spambox zit, en dan kun je gewoon een ja, opmerking posten. Ja.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 Als een goede openingszin gebruiken, spreek je gewoon een wildvreemde vrouw aan en je ja, we hebben jou nodig voor een uitzending van Vrijheid Radio. Oh ja, we moeten divers zijn, hè? Ja, ja we moeten heel divers zijn en jij bent het diverste wat ik tegenkom. We kunnen Andrea weer uitnodigen. Ja. We maar hebben eigenlijk... ook af en toe wel soms een neger, uh, Jernas. Oh ja, ja, ja, ja. Dat ja. is <laughs> <Als> excuus, neger. <laughs> nou, ik moet zeggen, volgens mij, die twee personen die vallen nog wel binnen het kader dat ze ook daadwerkelijk iets zinnigs te zeggen hebben. Dus ze ja, kunnen ze ja. niet, niet beschuldigen voor quota-gedrag. Nee. Het zijn vaak de, de leukste gasten, denk ik. Ze hebben ja, vaak wel hele ja. bijdrage. bijdragen. Ja, nee, goed, we gaan nog verder uh, met de berichten. Uh, ja, we hadden nog een paar berichten liggen. Z Blok opent ziekenhuis in Irak.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 Dat het een harde werker is. Ja, en het zal best zijn, uh, ik zie hier met mijn eigen ogen hoeveel schade en terreur ISIS achterliet. En Nederland zal juist in deze nieuwe fase waarin Irak weer kan opbouwen het land helpen. Zodat de overwinning op ISIS duurzaam wordt. Dus de wederopbouw. Dat is ook altijd, altijd bij die oorlogen heb je dat het eerst worden de economic jackhelst erin gestuurd. De economic, de, uh, economic hitman.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 En die zullen daarvoor ook de politicus wel weer belonen. Via de, het draaideurcircuit, zoals dat genoemd wordt dan. Ja, het is wel bekend welke bouwbedrijven hiervan <laughs> profiteren. Nee, maar, BAM of zo. Of, ja. Het, ongetwijfeld zo, daar zullen daar iedereen weer zijn vingers bij aflikken. Ja, Nederlandse assessments hebben daar toch wel flinke BAM gedaan. Dus dan is het wel logisch dat BAM daar komt opbouwen. Ja, het is ook erg dat bij die, bij die oorlog van tegenwoordig wordt gewoon de hele infrastructuur vernield. Hè? Dat is ook bij Libië gebeurd. Ja, ze doen gewoon elektriciteitscentrales en waterzuivering. En ze, ze maken het gewoon helemaal onleefbaar.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 Gewoon helemaal vernield door de, door de geallieerden. En ja. Uh, ja, dan ga je dat nou weer opbouwen. En ja, als ruil zeker bist. moeten betalen ja. met olie hier, of zo. Ja, dat land was best wel ontwikkeld, volgens mij, Syrië. Ja, nee. ja. over Irak, hè, valuta. Oh, sorry, Irak. Nou, Irak ook. Ik heb ja. wel uh, mensen uit, uh, uh, wel eens met mensen uit Irak gewerkt. Maar die konden prima dingen doen. Dat is ook heel zonde dat dat land helemaal is platgemaakt. Dat, uh, nou ja, dat gaat met Syrië vast ook gebeuren. Is, is Syrië nog niet zo ver? Ja, het is ook flink plat gebombardeerd hoor. Ja, hebben, we daar, hebben we daar ook gegooid? We, in Irak hebben ja, we ja, dat ja, ook ja. gegooid? Okay. Irak ja, ja. wel, uh, Syrië, dat nee, is, Syrië. is op het laatste moment niet doorgegaan toch? Ja, maar er staan ze, uh, 16, uh, 16 in Jordanië volgens mij waren die ook voor Syrië. Ja, en, ja, ja. We okay. bracht een bezoek aan 150 Nederlandse militairen in Jordanië... ...die enkele weken huisarts gaat deze man en vrouw hebben... En haar, een essentiële bijdrage geleverd aan vaak hardvochtige strijd tegen ISIS...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 Maar gelukkig is er een, uh, een, een, een initiatief van Stichting Spijt van Tattoo, die dan uh, op de Erasmus Universiteit uh, bij werkeloze mensen of langdurig werkeloze uh, gezichts- of uh, zichtbare tatoeages uh, gratis, dus aanhalingstekens laat weghalen. Ja. Iemand maakt een stomme beslissing en uh, iedereen mag ervoor betalen ofzo. Mm -hmm.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 Dus ik, eigen, ik, ken op eigen, geld. ik ken op zich wel mensen die, die ook onder de tatoeages zitten. en wel ja. gewoon goed hun werk doen hoor. Dus dat, maar ja, goed, sommige bedrijven, bijvoorbeeld bij de, bij de luchtvaart. Uh, als je stewardess uh, wordt. en je hebt een uh, enorm pistool op je gezicht getatoeëerd. ja, dat, daar gaan misschien mensen wel eens moeilijk over doen, weet je wel? Dat soort beroepen. Ja, maar dit zijn echt dingen in je gezicht. Dat vind ik toch wel. Uh, nee, ik kan me niet voorstellen dat je dan uh, uh, geest, geestelijk helemaal. Uh...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 En uh, zij wilden de Oostenrijk ordenen uh, door de overheid omver te werpen. En om militaire assistentie van Vladimir Poetin te vragen. <laughs> Dat is misschien <laughs> iets wat de uh, uh, n niet zo snel zouden doen. Maar die gaat er dus gewoon uh, 14 jaar voor in de gevangenis, las ik ergens. Uh, ja, 14 jaar in de gevangenis daarvoor. En die moesten uh, in het gerecht verschijnen met dertien andere leden van deze beweging. Die in april ge uh, 2017 gearresteerd zijn door 450 politieofficieren. Dus het, uh, en de tweede in commando is een 71-jarige uh, voormalige politieambtenaar. Politie, uh, ja, en die zijn geschuldig bevonden aan high treason. En ook, uh, ook die kreeg tien jaar gevangenisstraf.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 Ja, Er staat hier verder, even, de Statenbund is similar to sovereign citizen movement, which have alarmed authorities in recent years in Austria and Germany, zoals so the German Reichsburger, citizen of the Reich. Uh, members are drawn from various ideologies, including anarchists, neo-Nazis, and those subscribing to more esoteric beliefs. Dus uh, er worden anarchisten, neo neonazis gewoon even in één uh, uh, adem genoemd. In uh, 2017 was er ook zo'n Rijksburger. militant was jailed for life in Germany for killing a policeman and injuring two others during a dawn raid on his house. Dus die politie die ging gewoon zijn, zijn huis aanvallen in de, in de, bij de op ochtend. En hij schoot er overhoop als zelfverdediging. En dan moet hij levenslang naar de gevangenis. <laughs> she claimed she was the victim of an oppressive system, deze Oostenrijkse dame. Ja, dat klopt denk ik. Uh,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 ja, ja. En zolang mensen hun ideeën gewoon in hun hoofd blijven, ze slaaf. dan kan je niet hun, hun heersers gaan uh, om, omleggen, of omverwerpen, of uh, verwijderen. Ja. Want het zijn toch mentaal zijn nog steeds slaven. Dus het, het, het, het ja. zal van onderaf moeten beginnen. Ja, als je op dit moment de overheid omverwerpt, ja, dan gaat de meerderheid van de Nederlanders die gaat dan weer vervangen. Datzelfde dat dan voor, vergeworpen is, willen ze gewoon weer terug hebben, weet je wel. Ja. Ja. Dus ja, dan, uh, dus er moet inderdaad een enorm, in ieder geval een groot draagvlak voor zijn. Uh. Ja. Dan wil je wil enorme veranderingen hebben. Dus, uh, ja. dus ja, je moet één voor één mensen overtuigen, dat lijkt mij dan. Hè? Ja, en ik denk dat het op zich steeds makkelijker gaat naarmate de staat steeds verder ontaard en totalitairder wordt. Uh, en dat zie ik nou van ja, die mensen waar je.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 de resources die in dat spoor zaten... gingen ze wel claimen. Dus zo verdween langzamerhand... <laughs> verdwenen van <heel laughs> Eerste, Eerst het koper en toen het... Ja, ja, ja dat soort dingen, ja. Het hout ging in de, in de oven. <laughs> ja, langzamerhand verdween gewoon... delen van het niet gebruikte spoor. Dus en dat, ja... Het, uh...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 Nou, ja. daar kunnen kakkelakken dan wonen of zo. Ja, goed, ja, we, gaan nog even, we moeten nog even verder. We gaan even van Bulgarije naar de VS. Uh, Noblesville om precies te zijn. En het is, het, ik neem maar dat het, het midden van de VS is. hebben we nu die, die koude golf uh, gaande is. Ik denk het wel, ja. Het is inderdaad ja. heel koud. Maar de dappere politie die mm -hmm. laat weten van dat je. Ja, nou ja, vertel maar, wat, wat, wat, wat, wat nou, zegt ja, die sheriff? Uh, heel, heel kort maar. It, it is too cold to do illegal things. That's the rule, according to the Noblesville Police Department. Dus, uh, <laughs> ja. Het <laughs> is natuurlijk belachelijk dat normaal mag je wel uh, illegale dingen doen. Maar, nu even niet wat is te koud. Due to the extreme, extreme cold temperatures for the next few days, all crime and illegal activities in Noblesville and the surrounding areas will be prohibited. Do de further notice? Focus <laughs> <laughs> <Poses> op Facebook. <laughs> Ik denk dat gewoon zelf geen zin om naar buiten te gaan. Een ja. ferme taal is vereist. <laughs> en dan uh, ja. nou komen ze... Nou, dan nou blijven die, die, die boeven ook wel binnen, denken ze. zo <laughs> ja. Ja. Ja. Uh, ja. Het is gewoon... Ja, Wat voor wereld leven mensen dat ze dat soort dingen zeggen, hè?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 De diefstal <laughs> daar kunnen we niks mee. Maar het was wel koud en je was buiten. <laughs> ja, maar er zijn, eh, ik denk de dat er echt rijden. mensen zijn die het idee hebben... dat met een pennenstreek ze gewoon alle kwaad weghalen of zo. Ja. Want, uh, ja, ik zit gewoon niet met mijn pen. En dan, uh, dan zeg ik gewoon, and let there be light. Ja. En dan is er licht. En uh, <laughs> ja, een soort, uh, toch wel een soort gods idee hebben ze geloof ik. Van ja, nou ja mijn magische pen. Dan... Uh,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 Ja, ja, of ze, ja, of ze, ja of ze gaan het, uh, wat het koppelen aan en dan is een pedofiel opgepakt die dan dronken was of er is een uh... ja ja ja wat gebeurt al vlees eten is leidt tot roekeloos gedrag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 Ja, nou, het is wel zo, bijvoorbeeld, uh, je van die dieren die, uh, bijvoorbeeld koeien en zo die eten, en, uh, schapen, die eten echt alleen maar uh, ja, <laughs> gras en zo. Mm -hmm. oh, die, maar die beesten zijn feitelijk gewoon uh, zo artistisch als ze neden hè. Oh, ja? Ja, ja. Die, uh, die schrikken ook van iedere verandering. Je moet maar zo'n een flesje, een leeg ja, flesje ja. voor een koe gooien, hè. En dan die, die raakt helemaal door het lint. Oké. Okay.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 Ja, ik had een zakje groenten mix, maar die bestond volgens mij voor 90% uit prei, dus... Uh... Oh, ja? <laughs> uh, dat, is, dat is wel interessant, soms is de veel groente wortel. Het vol met ja, er zat wat een beetje wortel, een beetje broccoli en heel veel prei. Ja. Uh... Ja. Uh, nou nee, ja, goed, uh, we zijn al een beetje aan het einde van de uitzending gekomen. We kunnen ja, hierna ja. nog even doorhouden over uh, bitcoins en zo. Oké. Okay. Dus uh, ja, ik ga even afscheid uh, nemen van de luisteraars. Uh, maar ja, als je wil, je, je kunt nog even verder luisteren. We gaan naar de eindtjoen nog verder vrolijk door. Ja, ik uh, wil iedereen danken voor het uh, luisteren naar deze uitzending. En deelnemers uh, dank voor het deelnemen. En uh, uiteraard zijn er we volgende week weer. En ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. Ik ja, even, even, even afhaken, jongens. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ja, dankjewel, Peter. Hoi hoi. Hoi hoi. Hebben we het al over de Bitcoin gehad? Ja, ja, ja. We hebben het al over gehad. Heb je het al eens over de hoeveelheid uh, niet goed zichtbare hash power gaat? Uh, nee, nee, niet dat ik weet. Ja, want uh, ik had het uh, een paar keer geleden had ik het over gehad dat een overheid zeg maar 5, 51% aanval zou kunnen doen. Ja, ja. Uh, en toen ja, was ze een beetje van, ja, maar wat is daar het risico van? En het risico ervan kan zijn dat, yeah, want uh, weet je nog, dat die Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, toen was er op een gegeven moment sprake van die checkpoints die waren ingebouwd.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 En je hebt, Bitcoin SV, Bitcoin uh, Satoshi Fish, yeah, Bitcoin Cash. Ja, de, de, de Satoshi, de. Yeah, de echte, ja, fake, fake tossie is het, ja. De bewezen tossie, ja. <laughs> bewezen dat ja. Ja, um, dat is als je als je in die wereld gaat begeven. Kijk, er zijn genoeg mensen die. Je hebt wel van die mensen die, zeg maar, heel veel roepen, heel veel rare dingen claimen. Ja. En dan, um, ja, iedereen die niet, die daar, die zeg maar kritisch blijft denken zelf, ja, die wordt dan afgekapt. En iedereen die, um,